En de scheidt om de regering En de aan de parel in de oceaan. De zon die niet ondergaat. En onze volle maan. Zij die ons vervult. Vol trots en eer. Zij. De mooiste genieting die wij kregen. Van onze Heer. Allah. Die gaf haar sterkte. Allah gaf haar sterke schouders. Waarmee zij. De leed van de wereld. Kon dragen. En Allah. Die gaf haar zachte armen, waarmee zij comfort kan bieden. En Allah gaf haar een innerlijke kracht, waarmee ze zelfs een bevalling kon doorstaan. Zij is gevoelig. Zij is gevoelig. En blijft haar kinderen liefhebben, zelfs wanneer zij haar pijn hebben gedaan. Zij loopt over van geduld, waarmee ze haar Waarmee ze voor haar man kan zorgen. En waarmee ze, ondanks zijn fouten en tekortkomingen, hem tegemoet kan komen. Zij is vastberaden en standvastig. Ook al wordt het voor haar vaak lastig. Ze zocht haar tevredenheid en haar eer en respect. Enkel bij degene die haar uit het niets heeft verwekt. Het is de parel in de oceaan. De komende minuten zijn voor jou, geliefde zuster. De komende minuten zijn voor jou, jij o parel in de oceaan. De komende minuten zijn voor jou, jij geliefde moslimaan. Jij bent het die parel in die oceaan. Wij zullen de komende minuten gaan varen op een oceaan op zoek naar parels en die zijn inderdaad zeldzaam. En de oceaan die kan inderdaad ...vol gevaar zijn. En we zullen inderdaad moeten duiken en misschien heel diep moeten gaan... ...om er één uit te halen, omdat ze zo kostbaar zijn. En een uitgestrekte oceaan, hoe vind je daar een parel in? Ja, het is de wereldse verleiding die we op dit moment meemaken. En nu is dat daarom dus die oceaan. Maar ook daarin, als wij goed zoeken, als wij diep duiken en als wij pijn willen lijden. En dat ervoor over hebben. Dan zullen wij ook daar. Ook daarin toch wel die parel tegenkomen. We zullen dan ook geduld moeten hebben. Maar als jij. Als je daar dan eentje van vindt. Dan is deze wel zo kostbaar. En iedereen wenst dan deze parel. Wens dan deze parel te beschermen. En wens, waarom? Omdat hij weet dat deze zo kostbaar is. En omdat hij weet dat niet iedereen zo'n parel bezit. En weet dat dit ook hem als man siert. We zullen varen en stilstaan bij bepaalde parels en je vertellen waarom ze zo kostbaar zijn en zelfs onbetaalbaar zijn je zult kennis maken de komende minuten geliefde zusters met zij die een voorbeeld voor jou zouden moeten zijn wanneer jij van ze gaat houden wanneer jij ze gaat volgen wanneer jij van ze leert en hun voetstappen volgt dan kan het niet anders zijn dan dat jij geliefde zuster met hun zult zijn en zij zijn mensen waarvan sommigen al in het wereldse leven te horen hebben gekregen dat ze in het paradijs, zich in het paradijs bevinden. En waarvan bewijzen zijn dat hun laatste woorden la ilaha illallah was en de profeet ons vertelde dat wanneer jouw laatste woorden la ilaha illallah zijn, dan, jij, dan dat jij het paradijs zult betreden. En de profeet salallahu alayhi wa sallam leerde dan ons ook, wanneer jij van iemand houdt, dan zul jij met hem zijn. En wanneer jij van dit soort parels gaat houden, dan zul jij inshallah ook met hen zijn, geliefde zuster. Laten we stilstaan. Fragmenten zal ik je aanbieden van parels in deze oceaan. En de tijd dringt, dus we moeten snel beginnen met de eerste parel die, jij allemaal al, die jullie allemaal al kennen. Maar ik sta stil bij fragmenten uit het leven van deze parels. En ik sta stil om jou dit keer niet het verhaal bekend te maken met deze persoon. Maar is een enkele zaken te benadrukken waarom deze persoon toch een zo'n parel is. Laten we dan ook beginnen bij een vrouw. De eerste. De eerste vrouw in de islam. Zij. Een vrouw die de helft van de islam was. Khadija. Khadija radiallahu anha Is zo'n parel. Khadija radiallahu anha Is zo'n voorbeeld. En wat kun je uit haar leven halen? Het was iemand. Die zelf. Die zelf welvarend was. Het was iemand. Die zelf. Een hoge aanzien had. En het was iemand. Die. Niet afhankelijk was. Van andere personen. Maar. Toen de waarheid. Toen de waarheid tot haar was gekomen. En toen daar iemand haar opviel. Vanwege zijn betrouwbaarheid. En eerlijkheid. En goed gedrag. Aarzelde zij dan ook niet. Aarzelde zij, zij dan ook niet. Om. Gebruik te maken. Van. De mogelijkheid die er bestaat. Want zij geeft dan ook aan dat dit, en zij wist dat dit iets zeldzaam is of iets kostbaar was. Wat je niet overal krijgt. En zette dan ook de eerste stap om deze persoon, om deze persoon ten huwelijk te vragen. Want zij wist met zo'n persoon aan mijn zijde, ik heb aanzien, ik heb macht... Ik heb geld, ik heb alles, maar ik mis iets anders wat mij daarin ondersteunt. En deze zuster, deze voorbeeld, deze parelgeliefde zuster, die had een omgeving. Zij was ouders. Op oudere leeftijd En sommige overleving geven aan dat zij misschien al in de 40 of in de 50 was. En de profeet Salallahuus in 25 was. Zij ging tegen de cultuur in. Tegen de... Eigenlijk alles wat zich om haar heen bevond en zou zeggen van, wacht even, deze is toch veel jonger als jij. Zij wist wat voor andere kwaliteiten deze persoon bezat die namelijk, die namelijk niet begrensd worden door leeftijd. En, nog iets, zij was van een bepaalde status en dit was een werknemer en zij was de baas, zij was de manager, zij was eigenlijk alles. Hoe kan jij trouwen, hoe kan jij iemand met iemand huwen? die natuurlijk veel minder is als jij en misschien geen baan heeft of wat dan ook. Khadija is jouw voorbeeld. En ze ging tegen het feit in dat iedere andere persoon om haar heen werd gevraagd door een man. En zij bewees wederom, nee, ik heb nu iets gevonden wat zeldzaam is. En daar, daar wil ik zelfs in investeren. Want investeren kon zij al en zij was een goede, een, een, een, een zakenvrouw. Maar zij wist dat zij dit keer investeerde in iets wat zij niet kon kopen met geld. Iets wat zij niet kon kopen met geld. En zij was het dan ook. Dat zij vanaf een moment dat zij met hem huwde aan zijn zij was. En zij was het dan ook die niet boven hem bleef. Dat was het zakelijke gedeelte. Maar dit keer haar partner was en daarom... Aan zijn, zij, aan zijn zijde zich bevond. En ieder moeilijke fase was zij het die hem dan ook ondersteunde. En hij merkte dan ook en voelde dan ook datgene, de, de veiligheid wat hij nodig had, dat die enkelen alleen bij haar te vinden was. Want in de moeilijkste fase dat hij, wordt, dat hij in shock is en dat Jibril salam van boven zeven hemelen daalt voor de eerste keer. En hij, en hij wordt geschud en dan in paniek raakt en naar huis gaat. In haast en paniek. Dan haast hij zich. Dan haast hij zich. Naar daar. Naar zoveel andere personen kon hij zich haasten. Maar hij haast zich dan naar de persoon waarvan hij weet. Dit is mijn andere wederhelft. Dit zijn de armen waarin ik wil terechtkomen. Dit is de, rust waar, waar ik, de plek waarin ik mijn rust kan vinden. Ja... En zij stond aan zijn zij. En vanaf het moment dat hij kwam en iedereen hem dus niet geloofde, was zij constant die in hem bleef geloven. Was zij die al haar bezit en haar status en haar contacten en haar netwerken in dienst stelde van haar partner en zei, dit is voor jou, dit is voor jou, dit is een dienst voor jou, zeg het maar. Mijn geld, ja, het, ik heb het verdiend. En ik zal ervoor zorgen dat dit in dienst staat van iets wat belangrijker is dan jij en ik, namelijk de islam. Ja, mij en mijn netwerken en alles wat ik heb, zijn nu ook van jou, o boodschappen van Allah. Geliefde zuster, dit soort fragmenten uit het leven van deze parel, weet je wat het resultaat daarvan was, los van het feit... Los van het feit dat zij iemand daarvoor kreeg die de beste der schepselen en de beste, der, de beste de persoon op aarde is. En de beste der profeten. Dat was al een beloning op zich. Maar ze kreeg nog iets anders erbovenop. Ze kreeg nog iets anders boven, bovenop, Want voor deze persoon en voor dit soort mensen, daar kwam iemand anders van boven zeven hemelen. Werd gestuurd met een boodschap. Elke keer daalde hij met, met openbaringen van Allah op Mohammed. Totdat hij een dag zat. En dan bij de profeet binnenkwam. De engel Jibreel. En dan ook hem zei. Dat zo meteen zal Khadija. En dit is later ook bij Aisha voorgekomen. Zo meteen komt Khadija bij je binnen. En vertel haar. En dit is wat ze ervoor terugkreeg voor al die andere zaken. Vertel haar dat Allah en Jibril van haar houdt. Niet alleen jij, ja Mohammed. Niet alleen jij, want zij is jouw partner, dus het is logisch dat je van haar houdt. Maar zij heeft zoveel zaken gedaan en heeft bepaald niveau bereikt. En heeft bepaalde zaken gelaten en heeft gestreden voor bepaalde dingen. Ondanks dat alles en iedereen over haar praten... Zij heeft dingen moeten, we, moeten we doorstaan om, en de, de cultuur en alles moeten bevechten eigenlijk. En het moeten aannemen en het moeten slikken. Maar dit was, had zij ervoor over. En daarom, daarom doe haar de salam van Allah en vertel haar dat hij van haar houdt. En dat Jibril van haar houdt en dat er voor haar een plek in het paradijs is gereserveerd. Geliefde broeders en zusters... Geliefde broeders en zusters en zo is er een andere parel en zwemmen wij en varen wij door op deze oceaan op zoek naar een andere parel en deze heet Romaisal. Voor jij die haar nog niet kende, dit zijn je voorbeelden die je moet leren kennen. Voor jij, voor jou die nooit van haar heeft gehoord. Verdiep je maar in dit soort parels en loop achter hen aan, dan zul je met hen zijn. Roem al um Zij was getrouwd met Abu Talha. Of oh, zij was getrouwd met Malik ibn Dinar. Maar Malik ibn Dinar, in de tijd toen de boodschapper sallallahu alayhi wa kwam en de islam zich begon te verspreiden, was het al die moslima werd. En ibn Dinar bleef een vijand van de islam op dat moment en was steeds vijandiger en ze bleef maar geduld met hem hebben tot het moment dat zij het dus echt. Dus ook doorgaat van deze persoon is niet de geschikte persoon voor mij. Die kan mij niet verder brengen in mijn religie. Die kan mij niet richting dat doel, richting het paradijs begeleiden. Die kan niet samen met mij het paradijs betreden als hij zo op deze manier blijft. Dus is dit op dit moment, hoe knap die ook is, hoe rijk die ook is, hoe leuk die ook is, is dit niet. De geschikte partner voor mij op dit moment. En zij besluit dan. Voor wie? Voor Allah. Om te scheiden van hem. En ze blijft de dua doen. Maar Allah voorziet haar natuurlijk van een andere persoon. En zo komt Abu Talha bij haar aan. En Abu Talha is... ...een van de rijkste van, van de Quraysh op dat moment. Abu Talha is... De meest aantrekkelijke onder de mannen op dat moment. Heeft aanzien en iedereen, elke vrouw wil, zou hem willen en wilt hem en krijgt vele verzoeken. Hij stond bekend om zijn prachtige kleding, om zijn prachtige geur, om zijn prachtig uiterlijk. En ook om zijn status. En hij klopt dan ook en denkt van deze Romaisa die is dan voor mij, zij is nu gescheiden. Zij is nu gescheiden, dan is dit de mogelijkheid voor mij om haar hand te vragen. En hij klopt dan ook bij haar aan. En zij, zij kijkt hem dan ook aan, Abu Talha. En zij weet om wie het gaat. Zij weet om wie het gaat en wat ze allemaal al over hem kent en over hem heeft gehoord. En alle mensen en zusters om haar heen heeft horen zeggen en konst over die persoon. En vragen of hij wel getrouwd is of niet. En maakt het, zelfs dat, het maakt niet uit. Dus zij wist, hé hey, deze man... Die is bekend. En die is ook bij mij bekend. En ze kijkt hem dan ook aan. En, ja, Abu Talha, je vraagt mijn hand. En jij weet, jij weet dat mensen zoals jij en een man zoals jij niet geweigerd kan worden. Stond bekend om zijn goed gedrag. Stond bekend om zijn rijkdom, om zijn schoonheid. Hij werd begeerd door alles. En iedereen dus... Waarom, wie zou ik dan zijn om hem te, te weigeren, dacht zij op dat moment. En dat zegt zij hem ook. Maar zij, zij zegt, luister. Je weet, je weet dat jij niet een persoon bent die iemand zou weigeren. Maar, ik hou van iets anders. En dat verbiedt mij om met jou, om met jou het huwelijk in te gaan. Ik heb namelijk voor iets gekozen dat mij geliefder is. En ik heb iets gekozen dat ik misschien nu niet direct het resultaat van zie. Maar mij is beloofd dat er iets mooiers op mij wacht. Zelfs wanneer ik jou weiger. Dat er iets mooiers voor mij komt. En voor eeuwig en niet voor een korte duur. Waarom? Omdat ik ben gaan buigen enkele voor mijn Heer die mij heeft geschapen. Dus... Dus, ja, Abu Talha, het spijt me hoe, hoe graag ik ook jou ook zou willen. Hoe graag ik jou aan mijn zijde zou willen hebben. Maar jij bent op dit moment onmogelijk voor mij. Jij bent op dit moment onmogelijk voor mij. En Abu Talha gaat dan teleurgesteld weg. Maar, maar, iets in, haar, iets in hem heeft hem dit keer geraakt. Want alles en iedereen kon die makkelijk krijgen. En hij hoefde zich daar zelfs niet aan te kloppen. Het werd bij hem aangeboden door allerlei manieren. Maar deze die was dan o zo bijzonder. Deze ik klop bij haar aan. En zij zegt ook ik wil jou. Maar ik kan jou niet hebben. Maar misschien is het dat ik iets meer moeite moet doen. En hij gaat dan ook en de volgende dag... Of enkele dagen daarna zal hij dan ook komen. Met een nieuwe aanzoek. Want iets. Hij kon haar niet meer uit zijn hart plaatsen. Hij bleef constant met haar bezig. En zal dan terugkomen en nadenken. En denken van oké okay, wat is datgene wat vrouwen misschien over de streep zou kunnen krijgen. En hij komt bij haar. En dit keer vraagt hij haar hand wederom. En zij zegt luister. Ja Abu Talha. Ik ben een moslima. En jij niet. Ik ben een moslim, en jij niet. En dat is de enige, het enige op dit moment dat het voor mij verbiedt. En Allah, die weet wel wat het beste voor mij is, want hij heeft mij geschapen. Ik ga me niet afvragen, ja maar waarom mag ik niet met een niet-moslim trouwen? Nee, hij die mij geschapen heeft, die weet wat het beste voor mij is. Hij die mij gecreëerd heeft, heeft mij verteld wat goed voor mij is... En wat ik, waar ik vanaf moet blijven, en als dit iets is wat hij liever niet heeft, dan heb ik al besloten toen ik zei: Ashhadu Allah ilaha wa Anna rasulullah, dat ik namelijk enkel voor hem zal buigen en voor niemand anders meer. Voor niemand anders meer. Dus, ja Abu Talha, harividaci. En Abu Talha die kijkt en denkt: van... Luister. Ik heb iets voor je. Luister. Je weet wat, hoe, hoe ver mijn rijkdom reikt. Dit is allemaal voor jou. En hij doet haar een aanbod van goud en juwelen en zilver. Waarvan iedere vrouw op dat moment door haar knieën zou gaan. En hij biedt haar dus de wereldse pracht en praal. Maar zij kijkt hem aan. Want zij is een parel in de oceaan. Zij is niet zo goedkoop. Zij is niet te koop met het materialistische. Zij is niet te koop met een knipoog. Zij is niet te koop met een glimlach. Zij is niet te koop met een sms'je. Nee. Van haar, bij haar moet je moet komen. Van een ander level. En zij kijkt hem dan ook aan. En zegt... Ik wil jouw goud niet. Ik wil jouw zilver niet. Ik wil jouw juwelen niet. Ik wil jouw materieel niet. Wat ik zou wensen is jouw... Op de weg van Allah. Jou als moslim, dat is het mooiste wat ik zou kunnen krijgen. La ilaha illallah bij jou. Weegt bij mij veel meer dan het wereld. Al datgene waar de, wereld, waar de zon op heeft geschenen. En hij zegt, hij kijkt eraan. Staat verstijfd eigenlijk van de persoonlijkheid die op dat moment tegenover, haar staat, tegenover hem staat. En staat versteld Van deze volwassenheid. Van deze persoonlijkheid Van deze krachtige persoonlijkheid. Die op dat moment niet door de knieën gaat. En zegt dan ook tegen haar. Wat houdt dat dan in? La ilaha illallah. Wat houdt dat dan in die islam? Waar kan ik daarover leren? Waar kan ik me eraan verdiepen dan? Zij zegt bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ga maar bij hem. En dan zal hij je over de islam vertellen. En hij besluit dan ook om bij Mohammed aan te kloppen. En bij Mohammed zal hij hem de tijd te nemen. En hij vertelt hem ook het verhaal dat hij dus is geweest bij een vrouw... die standvastig als een berg is... die niet te verzetten is met het materialistische... met het materialisme... die niet te verzetten is en niet goedkoop is. En dat zij hem heeft geadviseerd om iets te gaan leren over iets waar ik bij u moet zijn... En het kan niet zo zijn dat deze persoon mij adviseert om iets slechts te gaan doen. En het kan niet zo zijn dat deze persoon waar ik tegenover stond mij adviseert om naar het verwerpelijke of iets on, onzinnigs eigenlijk te gaan. Het kan niet. Anders was zij er al voor gevallen. Anders was zij niet zo sterk. Zij begeleidt mij, heeft mij begeleid naar iets wat krachtig is, wat ongetwijfeld. Wel, het geluk in te vinden is wat ik op dit moment zoek. En hij vertelt hem over de islam. En dan raakt hij ook overtuigd. Raakt hij overtuigd en komt dan voor de derde keer bij haar. En zegt... Ja um Suleyn, ألا إلا إلا En dan zegt zij... Dat is jouw bruidsgat. En vanaf nu zou ik niemand anders meer wensen. Jij bent door niemand anders. Niemand zou jou weigeren. Maar datgene wat zich tussen jou en mij bevond, was dit namelijk. En nu ben ik, sta ik aan jouw zijde. En zo gaat zij de geschiedenis in. Zo is zij de geschiedenis ingegaan en tot de dag van vandaag, 14 eeuwen later, wordt zij dus genoemd en staat zij bekend als de persoon, als de zuster met de rijkste bruidschat, met de grootste bruidschat. Er zijn inderdaad mensen vandaag de dag die je de hand vraagt en die je bedragen vragen waar je achterover slaat. Die ouders die hier bedragen, vragen voor hun dochter alsof het een stuk waar is geworden. Een stuk vlees wat ze verkopen. Een investering waarvoor, waar ze geld voor willen krijgen. En het behandelen als een stuk, als een auto of weet ik veel, waar ze nog geld aan willen verdienen. Ja, en we horen verhalen vandaag de dag van mensen en zeker in bepaalde landen, dat de bruidschap tot in, tot in de du honderden duizenden reikt. Maar toch is zij de geschiedenis ingegaan van een zuster waar de bruidschat het hoogste van is. En zij, al die anderen, voor wie het de materialisme is dat haar bruidschat is. En voor, wie, voor wie, over wie iedereen praat en enkele dagen over die bruiloft wat die ene persoon voor hij heeft moeten betalen. Die, die zijn er velen en die zijn ook heen gegaan en die zijn gestorven. Maar niemand kent hen. En zij staat gegrafeerd in de geschiedenis. En wordt regelmatig en ook vandaag. aan zusters en aan broeders gepresenteerd. Als een voorbeeld voor jou en mij. In de Oost, parel in de oceaan. Geliefde broeders en zusters. Als je bij dit verhaal van haar nog stil erbij staat. En ik wil graag jullie bekendmaken met meerdere. Maar ik kan het niet laten om ook wat over haar te vertellen. Namelijk dat zij. Abu Talha. Zij, deze Omsulem, um die had een zoontje, Enes. En Enes, die had zij geschonken aan de Profeet Sallallahu om hem van dienst te zijn, dus bij hem te werken. Waarom? Zij, had, zij hield van de boodschappen Sallallahu En wilde hem iets cadeau doen en ze had niet iets kostbaars. Ze had niet iets waarmee ze hem kon verblijden. En wat kostte het meest kostbare van haar en haar oogappel. En ook in zijn belang om dan constant in de aanwezigheid van de profeet. hem te mogen opgroeien. En van hem te mogen leren. Enzovoort, en de profeet hem te mogen dienen. Enes, die is bekend. Maar deze, die kreeg natuurlijk ook met deze Abu Talha vele kinderen. En er was een moment dat Abu Talha een dag... Dus weg was, op reis was. En deze Romaïsa, deze Romaïsa die was haar zoontje, die werd ziek voordat eigenlijk Abu Talha vertrok. En toen hij vertrok, al vertrokken was, zou deze, zou deze zoontje, dat dit zoontje, zou dan ernstiger ziek worden. En sterker nog, zou dit zoontje komen te sterven en dan heeft zij dan heeft zij dus een moeilijke periode en haar man is daar niet op dat moment en komt de familie haar condoleren en haar troosten en vraagt zij hem maar één ding alsjeblieft alsjeblieft, laat mij degene zijn die het Abu Talha vertelt als hij terugkomt ik wens niet dat iemand allemaal mij al voorgaat en het hem onderweg al zegt of nu al iemand naar hem stuurt laat mij de eerste persoon zijn die hem dit nieuws kan brengen Subhanallah, hoe sterk moet je wel niet zijn? Wat voor parel moet je wel niet zijn? Waarom, ja, om Suleim? Luister, waarom? Abu Talha, die komt terug. Abu Talha, die komt terug. En dan, als zij terug, als hij terugkomt. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft dus haar eigen kind gewassen, verwikkeld. Heeft zij in de kamer alvast neergelegd. Abu Talha, die komt terug. En Abu Talha die komt van een reis of van een werk terug. En zij heeft geleerd van de boodschapper salallahu alayhi wa sallam dat zij haar man dan niet als hij binnenkomt direct moet verrassen met het slechte nieuws. Dat zij wanneer haar man terug binnenkomt, dat zij niet alle ellende op hem stort. Dat zij niet in één keer de, gaat klagen over allerlei rekeningen. En over wat die dag allemaal kapot is gegaan. En over de burenruzies. En over de belastingpapieren. En over die jurk die is kapot gegaan. En over de, het bankpasje wat het niet deed toen ze bij de mango en de zara was. Nee. Nee. Zij laat hem binnenkomen. En vangt hem op. En heeft geleerd van de boodschappen sallallahu alaihi wasallam Dat ze hem dus die rust inderdaad moet gunnen. En die warmte waar hij naar snakt. En dan op een later moment, op een, op een verzoenlijke manier, alvast klaarmaakt daarvoor. En luister, deze paal die geeft mij en jou een voorbeeld van hoe zij het dan gaat doen. Hoe sterk moet je wel niet zijn? Jouw oogappel is ges gestorven. Hoeveel? Zouden dan niet al rollen en de haren uittrekken, zoals we vandaag de dag zien, en schreeuwen over de hele buurt, en misschien iedereen bekendmaken, en, en, en weet, ik veel allerlei, allerlei rotzooi uithalen in de buurt en, en, en de familie? Nee, deze persoonlijkheid. Voor haar was Allah en zijn boodschapper dat, haar bron. Hoe ga ik in welke situatie dan ook om met alles? Zij gaat, verwelkomt hem. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft zich mooi gemaakt. Zij heeft zich opgemaakt. Heeft zich lekker gemaakt. En verwelkomt hem, alsof er niks aan de hand is. En deze, ze maakt het eten voor hem klaar. En ze gaan samen eten. En hij vraagt haar, hoe is het met onze zoon? Want hij wist dat hij, haar, dat hij hem ziek achter heeft gelaten. Wat zegt zij? Zij zegt, hij ligt hiernaast en rustiger is hij nog nooit geweest. Met andere woorden, ze ligt eigenlijk dus niet. Maar ze vertelde hem nog niet direct het nieuws. Hij ligt hiernaast... ...en stiller of rustiger is hij nog nooit geweest. Hij is namelijk dood. En hij is dan gerustgesteld... ...en denkt oké, okay, dan ligt hij te slapen... ...alhamdulillah, en gaat door eten. De nacht breekt aan en dan... ...natuurlijk... ...natuurlijk, hij kon de, weer, de schoonheid weer, niet weerstaan... ...en zij gaat met hem... ...en zal dan gemeenschap hebben met hem... SubhanAllah, op het moment zuster, op het moment dat jij je oogappel verliest, heb jij nog je hoofd, dat jij nog gemeenschap hebt met je vrouw, met je man? Terwijl vandaag de dag een iedere vrouw misschien alleen om iets anders zou roepen dat ze hoofdpijn hebt, heeft. En dat het te laat is en dat het weet ik veel haar niet uitkomt, want uh, noem maar op. Allerlei redenen ervoor verzint die nergens op slaan, al enkel en alleen om maar geen gemeenschap met hem te hebben. En jij hebt de, een, een, eigenlijk een, een excuus of een excuus, een aanvaardbaar excuus, een begrijpelijk excuus. Jij bent het diegene die dan dit keer zeker geen gemeenschap hoeft te hebben met hem, man. Want jouw hoofd zal er niet naar staan en het is jouw goed recht, sterker nog. Ik zou het niet eens moeten vragen, sterker nog. Ik zou je moeten steunen en ik zou daar niet eens aan moeten denken. Maar hij weet dat natuurlijk niet. En hij heeft zijn vrouw dan natuurlijk in een mooie staat gezien. En zal de gemeenschap hebben. Smorgens, dus niet eens dan. Ze gunt hem en ze hebben dus een, een, goede, een, een aangename avond of nacht. En ze hebben aangename rust en ze slapen en ze worden wakker bij de Lefezje. En dan zal zij hem... En ik luister ook weer op welke manier. Dan zal zij hem vragen, ja, Abu Talha, als de buurvrouw ons een schaal zou lenen en wij, deze buurvrouw, die komt de volgende dag, dag haar schaal terughalen en ik zou dat weigeren om die terug te geven, is dat goed van mij? Zij zegt, hij zegt, wat, wat ben je voor een ziek mens? Ben je gek? En die buurvrouw die leent jou iets, het is van haar. Het is van haar. En zij komt die daarna terug, terugvragen. Dan is het haar recht om die terug te krijgen natuurlijk. Ben je gek dat je dan haar, haar recht ontneemt? Dat kan niet, dat is niet de islam. Kijk, ze vertelde hem niet direct, bam. Gelijk, je bent wakker, duf. Nee. Stap voor stap, ze bereidde hem voor. Waarom? Ze heeft hem nu al zelf laten antwoorden. Ze heeft hem nu al zelf laten antwoorden. Is dat zo? Hij zegt, slecht is degene die dat doet. Als hij iets krijgt van iemand en die komt het terugvragen, dat hij dan gaat roepen, nee, je krijgt het niet en nee, het kan niet en ben je gek enzovoort. Zij zegt, wij kregen iets van de Heer en hij heeft het gisternacht teruggevraagd. En hij heeft het tot zich genomen. Je zoon die is overleden en gecondoleerd. Inna lillahi wa inna ilay Abu Talha. Abu Talha is ook van vlees en bloed. En Abu Talha, zelfs Abu Talha, reageerde niet zoals deze parel in deze oceaan en was niet zo sterk. Hij stond op, stond op, gechoqueerd. Want het was zijn oogappel en hij wist niet wat hij moest doen. Kijk, bevestigde het inderdaad, zijn zoon ligt daar. En vol tranen rent hij naar de boodschappen van Allah, sallallahu alaihi wasallam. Daar is waar zij zich altijd naartoe haasten. En zou daar vragen, O oh, boodschappen van Allah, dit en dit en dit is er gebeurd. En hij hem dan ook aankijkt. En hem ook aankijkt. En de dua voor hem, hij vraagt hem, hebben jullie gemeenschap gehad gisternacht? Hij zegt ja... En dan doet hij de dua, ja Allah, laat al hun kinderen, gezegende kinderen zijn. En laat die gemeenschap die ze gisteren hebben uh, gehad, uitmonden in, een, in een, dus een zwangerschap van een gezegend kind. En zij zou dan, na, daarna zoals de geschiedenis ons leert, tien of elf kinderen krijgen die allemaal op de weg van Allah leefden. Allemaal de Koran kenden, allemaal op de weg van Allah zijn gestorven. Een sterke persoonlijkheid, een parel in de oceaan. Kijk, kon je haar al. Zo niet, verdiep je in haar en laat dit jouw voorbeeld zijn in plaats van Beyoncé. Geliefde broeders en zusters. We varen door. We varen door. We varen door op de oceaan en we komen daar een andere. Een andere die is opgegroeid met schaamte. Die is opgegroeid maar met waarde. Die is opgegroeid in een huis waar een enkel... Allah werd aanbeden. Ze is opgegroeid met de persoon die de rechterhand van de profeet alayhi wa sallam, was. De persoon die hem in alles geloofde. De persoon die in alles en iedereen Allah vreesde. De persoon na Muhammad de beste die na hem op deze aarde heeft gelopen. Abu Bakr al-Siddiq. Dat was haar vader. En met wie trouwden zij? Met, inderdaad, de beste der schepselen. Wat, wat voor gezelschap ben je wel niet in groot gebracht? Oh, he, Isha. Ja, om me, om me niet. Als we kluisteren naar wat het allemaal voor invloed op haar heeft gehad, namelijk een goede omgeving, een goede opvoeding, namelijk een overgaan en aan buigen, enkel voor Allah, en niet voor de begeerte, en niet voor de mening van anderen. Dit is, ze heeft daarmee de geschiedenis ze is daarmee de geschiedenis ingegaan en wederom tot de dag van vandaag gaat er geen dag voorbij gaat er geen dag voorbij of ze wordt honderden duizenden misschien miljoenen keren per dag genoemd waar dan ook op deze aardbol haar naam wordt dagelijks herhaald in overleveringen wordt dagelijks herhaald en onderwezen en wordt mee onderwezen want zij was aan de zijde van de beste der schepselen en kon daarom veel overleveren en was daarom zo geleerd en aan, aan status bereikt in de islam dat vele sahabes zelfs bij haar de vragen kwamen stellen over de islam. En zij de meest geleerde was. En zij een niveau had bereikt dat zij een, op, een parel in de oceaan was. En wat was dan? Vertel ons, geef ons een fragment. Ik geef je één fragment. Zij zegt namelijk toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wa op mij schoot kwam te overlijden. Is hij begraven in mijn kamer? En alhamdulillah, in mijn huis. En in mijn huis waar ik mij niet hoef te bedekken. Waarin ik mij niet hoef te bedekken zoals ik dat moet doen voor anderen en vreemden. En dat was dan ook voor mij heel gewoon. En dat bleef bestaan. Thuis was ik zoals ik eerder altijd was. En dan sterft Abu Bakr, mijn vader. En dan zal hij... De meest geliefde persoon zal naast de andere meest geliefde persoon ook komen te liggen in mijn kamer aan zijn zijde. En zo heb ik de twee meest geliefde personen bij mij. En Mohammed zal zijn nog geliefder. En mijn, oh, mijn, mijn vader naast hem, wederom bij mij thuis. En ook mijn vader, daar hoefde ik me niet bij te bedekken. En daar was ik me thuis, hoefde ik mijn schoonheid, kon ik thuis gewoon tonen. Maar, en luister goed, op oh, de oceaan van vandaag. Maar, wallahi, vanaf de dag dat Omar ibn al-Khattab kwam te overlijden. En in mijn huis, in mijn kamer werd begraven en naast Mohammed en Abu Bakr kwam te liggen. Vanaf die dag heb ik zelfs in mijn huis het niet nagelaten om mij te bedekken. Want... Uit schaamte voor een vreemde in mijn huis. Uit schaamte voor Omar. Subhanallah. Subhanallah, wat voor level heb jij bereikt, ja Aisha. Subhanallah, jij die je schaamt voor de doden onder jou. En wij, vandaag de dag, onze zusters zich niet schamen voor de levenden onder ons. Subhanallah. Wat voor niveau heb jij bereikt? Wat voor voorbeeld ben jij dat jij je schaamde voor iemand die overleden was en daar in jouw eigen huis het niet meer naliet om jouw hijab af te doen? Subhanallah. Maar het is niet vreemd. Het is niet zomaar dat ook zij, dat ook zij, daarachter te vinden zal zijn, samen met die beste der schepselen in de Ferdoos el want de prijs daarvoor, dat had ze getoond in haar leven. En de overgave die je daarvoor nodig hebt om daar te komen, had zij voor zich, zich voor ingespannen. En dan zie je dat Fatima, de dochter van de profeet, sallallahu alayhi wa De dochter van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, Die dan op een dag zit te staren terwijl Esma, bint -e Omer, een van haar vriendinnen, bij haar is. En met haar een praten is, en praten is, en praten is. Maar... Fatima, allah, en die is maar enkel voor, zich, voor haar aan staren. Ze is voor haar aan staren en ze is in het kluis. op een gegeven moment kijkt Esma haar aan en ziet ze dat ze eigenlijk alleen maar een staren is. En, maakt zich, en vraagt haar van, wat is er met jou in de hand? Ik ben tegen je praten en ik krijg geen reactie. En je bent enkel voor haar een het staren. Wat houdt jou bezig? Wat is datgene waar je nou over na aan het denken bent? En zij zegt... Ja Esma, ik... Uh, Eén ding bezorg me de laatste tijd slapeloze nachten. Wat is het? Vertel het. Ik ben je zuster. Ik ben je vriendin. Ik kan je bijstaan. Vertel het. Het is iets. Straks, na mijn dood. Subhanallah, je maakt je zorgen om zaken die na jouw dood komen. Vertel, wat is het? Zij zegt, ik was aan het denken aan de dag dat ik kom te sterven. En dat ik dan... ...verwikkeld wordt in mijn kiffen... ...en dan... ...op de schouders gedragen wordt... ...en dan... ...naar buiten wordt gebracht... ...en dan... ...mannen... ...mijn figuur kunnen zien... ...ja Fatima... ...na jouw dood... Je bent dood, je hebt al geleefd, je hebt je altijd bedekt. Je bent grootgebracht in het huis van Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En je hebt ons geleerd wat schaamte en eer en het overgaan van geloof in Allah en het alles heb jij ons al getoond. En jij bent door de boodschappen, sallallahu alayhi wa omschreven in de hadith die jij kreeg. Hij praatte niet uit begeerte dat jij behoorde tot de volmaakste vrouwen. Jij maakt je zorgen. Op het moment dat jij er niet meer bent, dat de ziel al uit je is, dat jij verwikkeld bent in de keffen, dat dan je figuur eigenlijk dus te zien is. Vijf, stokken, vijf stukken stof, ja Fatima, waar jij in verwikkeld wordt en nog een zesde over jou heen en jij maakt je daarom zorgen. Jij maakt je erom zorgen dat jij zelfs tegen Ali, je partner, dan ook zegt. Ja Ali, ik heb één wens. Als ik dadelijk kom te sterven, begraaf mij in de avonden. Want ik zou niet wensen dat mannen van mijn lichaam zouden kunnen genieten. Subhanallah, wat voor parel ben jij. Wat voor niveau heb jij wel niet bereikt. En wat voor voorbeeld ben jij. Maar helaas kennen velen jou niet. En zijn hele vele jouw voetstappen niet gevolgd. Hebben vele jouw voetstappen niet gevolgd. En dan zegt de maar luister, ik heb toch iets dat een oplossing daarvoor is. Ik heb een oplossing namelijk, dat namelijk, ik was, ik leefde in el in Abyssinie. En daar zag ik dat ze namelijk, degene die zouden sterven, dat deden ze dus palm, zeg maar, bladen. Van de ene kant over de andere kant, en zorgden ze namelijk voor een, bo een boog, zeg maar, over de... Dus de overledene. En daardoor al die bladen zag je niet eens wie daaronder lag. En er was dan niks van dit lichaam te zien. Dus wij kunnen als jij sterft, dus jou met allerlei bladen eigenlijk in een boog om jou heen doen. En dan zal niemand dat kunnen zien. En op dat moment, op dat moment raakt Fatima verblijd. En omhelst haar en zegt haar bedankt, je hebt me verlost. Je hebt me verlost. Dit is de oplossing die ik zocht. De nu kan ik met een gerustgesteld hart sterven en mijn Heer komen. Kan jij met een gerustgesteld hart sterven op dit moment, geliefde zuster? Kan jij dat? Jij, op dit moment, in deze stijl, kun jij je Heer komen? Jij, die je niet zorgen maakt terwijl je leeft, dat anderen van je genieten en sterker nog, je doet je best ervoor, om het zo mooi en zo... Aantrekkelijk mogelijk maar ze te presenteren. Laat staan je zorgen te maken om dat juist te bedekken. Geliefde broeders en zusters. Geliefde broeders en zusters en andere parel in deze oceaan. Een zwarte vrouw in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Die een ziekte had en kreeg allerlei epileptische aanvallen. Dus het kon zomaar zijn dat zij neerviel en allerlei rare bewegingen maken... En iedereen eigenlijk haar bang voor haar was. Ze was donker, ze raakte dus epileptische aanvallen en deed allerlei gekke dingen. En iedereen dus in shock was als dat gebeurde. En dus iedereen vermijdt haar dan ook en liep een bocht om haar heen en was beangstig. En kinderen waren bang voor haar. En zij deze druk dan ook voelde van de samenleving. En dan richting de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, af, op de profeet, hem afliep. En hem dan ook vroeg... O boodschappen van Allah, o boodschappen van Allah, ik vraag u om du'a smeekbeden bij Allah te doen, dat Hij me afhelpt van mijn ziekte, van die epileptische aanvallen. De profeet Sallallahu alayhi wa kijkt haar aan en zegt dan tegen haar, O dienares van Allah, ik kan de du'a voor je doen. En dan zul jij genezen zijn Sha'Allah met de wil van Allah. Van jouw epileptische aanvallen. En zul jij door het leven kunnen gaan zonder die beproeving. Zonder die test. Is geen probleem. Maar er is een tweede optie. Jij kan ook sabr hebben. En geduld hebben met die beproeving waar Allah je op dit moment mee beproeft. En voor jou is het paradijs. En dan... Gaat dat hart wat zich in dat lichaam bevindt, rijk dan, gaat uit het lichaam en begint te stijgen. Want daar is waar het naar verlangt, naar het paradijs. En zal zij dan roepen, nee o oh, boodschappen van Allah, voor mij. Liever dan het paradijs. In dit leven, ja, 20 jaar, 30 jaar, 80 jaar, 100 jaar. En het is voorbij. Maar die eeuwige genieting in het paradijs die is voor eeuwig. Dus liever die 100 jaar wat op dat moment niks voorstellen. Liever nu even het geduld en doorbijten. En zij zal dan ook dan zeggen, ik kies voor het tweede. Maar, oh boodschapper van Allah. Dan heb ik wel één wens. Dan heb ik wel één wens. Doe de dua bij Allah dan voor mij. Dat als ik een epileptische aanval krijg en ik begin te rollen, dat ik dan bedekt blijf en dat niemand mij dan kan zien en mijn aura zou kunnen zien. Mijn lichaam zou kunnen zien. Subhanallah. Wat voor niveau heb jij weer bereikt? Jij bent ziek. Op dat moment heb je een epileptische aanval bij je, dus buiten bewustzijn. Dus wordt jou in de islam al sowieso niks aangerekend. Of je zelfs er naakt bij ligt, of dat je misschien allerlei harame dingen doet. Als jij niet bij je verstand bent, op dat moment wordt het jou niet kwalijk genomen. Maar jij maakt je dan enkel zorgen om het feit dat jij op dat moment, als jij daar ligt, te rollen, dat mannen niet van jou kunnen genieten. Terwijl jij op dat moment ziek bent en onze zusters niet ziek zijn en hun lichamen tonen dag in dag uit. Of het nou hier is of op het internet of waar dan ook aan de wereld. Wat voor parel ben jij? Een parel in de oceaan. Zeldzaam. Maar geliefde zusters, maar geliefde zusters natuurlijk zijn er ook parels hier in deze tijd, enkele jaren geleden, zoals een van de Meshair vertelt, was er namelijk onderweg van Mekka naar Egypte, onderweg van Mekka naar Egypte was er, die gaan per boot, per schip. En enkele jaren geleden is een van die schepen kwam namelijk te zinken. Vier of vijf jaar geleden het is op het nieuws geweest en zo, misschien iets langer. Maar enkele jaar, dus deze tijd heb ik het nou over. Even, ik neem jullie weer mee, niet vanaf die tijd even terug naar de realiteit. Vrouwen zoals jij en deze, en deze tijd. En tijdens het, tijd, toen de paniek in, dus eigenlijk uh, sloeg in, op het schip, dat op dat moment het varen was. En mensen doorhadden dat er dus van allerlei zaken was en iedere alarm ging af en mensen zich haasten door elkaar. En ze zagen dus een bepaald gevaar. En ze kregen dus allemaal de uitleg wat ze moesten doen, waar ze zich naartoe moesten begeven enzovoort. En de reddingsboten en noem maar op werden al uitgedeeld reddingsvesten. En in hoge paniek is, want op dat moment is er dus iets ernstigs aan de hand. Is deze man die het verhaal dan ook vertelt en de sheer die zegt dan ook. Op dat moment haast ik me om mijn kinderen te zoeken, mijn oogappels, om snel te begeleiden naar de redding. Op dat moment heb ik dus ook snel aangeklopt, want die schepen zeker... Op die lange reis krijgen allemaal kamertjes. Heb ik aangeklopt. om en, en mijn vrouw gezegd. Of dat zij snel eruit moeten komen. Wat is een grote paniek. Mensen waren door elkaar aan het gaan. En het was een zware chaos. Allemaal waren ze weg aan het rennen. Voor datgene wat jou en mij tegemoet zal kunnen komen. En daar niet weg van kunt rennen. Namelijk de dood. Allemaal hadden ze die vrees. Om dan op dat moment de dood tegenmoet te komen. Allemaal waren ze in één keer op zoek naar het ontvluchten van de dood. En hij dan ook. Iedereen verzamelde zijn kinderen begon bij elkaar te rapen of in ieder geval te zoeken en dan aanklopt bij zijn vrouw en zijn vrouw zegt wacht even ik moet me eerst bedekken maar o oh vrouw dit is niet de tijd, dit is paniek, dit is noodsituatie Allah weet dat jij je altijd hebt bedekt Allah weet dat jij je altijd schaamde Allah die weet en weet dat jij dit, niet, dat dit niet, buiten jouw macht niet ligt zij zegt als ik mijn heer tegenmoet ga komen ik heb mijn leven in mijn leven al gekozen om mijn schaamte en me te bedekken. En ik weet dat ik zal komen te staan tegenover mijn Heer op de manier zoals ik ben gestorven. Dan wens ik niet dat ik dan tegenover mijn Heer kom te staan in een andere situatie. Of in een andere, op een andere manier dan dat ik volledig bedekt ben. Maar o, oh vrouw, kom, dit is geen tijd voor deze onzin wat jij nu allemaal bent aan het zeggen. Kom, ja, inshallah, zal je vergeven worden. Allah is barmachtig. Kom, snel, ren. Kom, de kinderen, noem maar op. En zij zegt, moment, ik zal nu de deur uitstappen. Ze is maar enkele seconden en zal zich dan volledig bedekken. Op dat moment is hij nog steeds aan het klop en zegt, o, oh vrouw, schiet op, want we gaan, nu is het echt. En het water en de paniek en alles... De lichten gingen uit en noem maar op en zij zegt dan ook op dat moment, zegt zij, oh man, ik wil één ding weten. Als ik dadelijk kom te sterven, als wij dadelijk komen te sterven, sterf ik als een persoon, als een vrouw, waar haar man tevreden over is. En hij krijgt nu een vraag in de paniek. In de en niet in het geschikte moment om te antwoorden of eventjes erover te gaan hebben. Maar... Dat was datgene wat haar op dat moment bezig hield. Sterf ik terwijl Allah en de boodschapper en mijn man tevreden over mij zijn. Zij wist namelijk dat een hadith van de profeet wasam, zou zijn. Dat als een vrouw sterft terwijl Allah zijn boodschapper en haar man tevreden over haar zal zijn. Dat enkel het paradijs voor haar zal zijn. Zij wenste dan ook en zegt. Oh man ben jij tevreden over mij als ik dadelijk kom te sterven. En hij zei ja Rizidre kom maar. Schiet nou maar op. En dan zal de paniek toeslaan. En zullen ze elkaar kwijtraken. En deze man die zegt. Nadat dus iedereen gered is. En het schip is gezonken. En daar honderden doden zijn gevallen. Mocht ik. Mocht ik. Gaan zoeken tussen de lijken. Naar iemand die ik miste. Want ik kon haar niet vinden. En ik kan jullie vertellen. Dat zij. Daar tussen lag. Maar wallahi wa billahi wa dat zij verdronken is. Maar dat Allah haar bedekt liet zoals zij gestorven was. Haar kleren waren niet eens van haar afgekomen. In het water, in de golven, in de, in, in de chaos. Haar bedekking is niet van haar afgekomen. En zij is haar heer tegemoet gekomen zoals zij wenste. Namelijk zoals Allah wenste dat zij zich zou kleden. In deze tijd kun jij ook zijn. En jij kunt ook die parel zijn. Als jij besluit om niet meer te buigen voor je begeerten, Als jij besluit om je schoonheid te tonen aan degene die Allah voor jou bepaald heeft. En als jij besluit om die meningen naast jou neer te leggen. En nu een sterke persoonlijkheid te nemen en de voetsporen te treden van Khadija en Umsulaim. ...en dit soort voorbeelden... ...geliefde broeders en zusters... ...want de profeet sallallahu alaihi wa vertelt ons... Al u min al iman, iman ...schaamte, schaamte... En dat is niet verlegenheid... ...verlegenheid, iedereen kan verlegen zijn... ...maar schaamte... ...is wat anders, is van een ander niveau... ...schaamte... ...is voor zij die een persoonlijkheid hebben... ...en de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt dan ook... ...al haya min al iman... Schaamte is een onderdeel van geloof, van iman. En wanneer een iman zijn plek is in het paradijs... heb jij schaamte... dan zal jij een niveau van iman bereiken. En iman is in het paradijs. Het heeft geen andere eindbestemming. In al haya'e wa'l iman korina. De profeet wasallam) vertelt ons... dat el haya de schaamte en het geloof... samen gepaard gaan. Wanneer het ene gaat, zal het andere ook gaan... Verdwijnt de schaamte uit jou, dan zal die imam neerkelderen. Verdwijnt het geloof in jou, dan zal die schaamte ook neerkelderen... aan jij je tentoonstellen en iedereen. Geliefde broeders en zusters... er is niets waar schaamte zich in bevindt... of het neemt toe in schoonheid. En jij bent die schoonheid. Jij bent die schoonheid. Maar die schaamte... die maakt jou van een ander niveau... ...namelijk van het niveau waar de schoonheden van het paradijs jaloers op zullen zijn. Maar dat is een onderwerp wat ik later in een andere lezing wil behandelen met jullie. Ik wil jullie alleen maar herinneren, geliefde broeder en geliefde zuster... ...en, en vooral mijn geliefde zusters... ...dat wanneer je dit soort mensen niet als voorbeelden gaat nemen... ...wanneer je niet in de voetsporen wilt treden van deze personen... ...en jij in jouw stijl in jouw mode, in jouw look, bepaalde anderen op dit moment zijn het, ben het voor. En ben het imiteren. En dat mag als je dat nou eens alleen thuis deed. Het mag als je dat voor degene deed voor wie halal voor jou zou zijn. Het is niet de islam die jou verbiedt om je leuk te kleden. Het is niet de islam die jou verbiedt om elke week een andere mode of andere kapsel te hebben. Het is niet de islam die jou verbiedt... om jouw figuur goed bij te houden en je gewicht en weet ik veel. Nee, de islam verbiedt jou om dat tentoon te spreiden... en de mensen die er alleen maar op azen... en gebruik en misbruik van willen maken. En jij dat aanbiedt voor niks... terwijl je neerkijkt op sommigen die dat doen... waar ze geld voor moeten betalen. Maar jij doet het voor niks. Voor een glimlach... En voor een erkenning, en voor een schouderklopje, en voor een leuk berichtje. Geliefde zuster, jij bent veel meer waard. Geliefde zuster, jij bent kostbaarder. Geliefde zuster, jij bent van een ander niveau. Je hebt maar iets nodig wat jou nog daarbij kan helpen... om te behoren tot die klasse, die parel in die oceaan. Er gaat namelijk een dag komen... dat namelijk die ledematen die jij op dit moment... Bent en tonen spreiden, dat nu op dit moment jij tegen iemand kan zeggen ja maar. En als iemand tegen jou zegt ja mijn zuster je schoonheid, je bent zo prachtig, maar was het maar bedekt gebleven, alleen voor degene die het, voor wie het toegestaan was, dan zeg je ja maar dit ja maar ik ben er nog niet klaar voor. Je bent er nog niet klaar voor. Er gaat een dag komen dat je die ja maar niet meer kunt uitspreken. En die ja maar mag je nu uitspreken. Maar Allah Azzelajal vertelt jou en mij dat er een dag gaat komen waarin hij zegt. Vandaag sluiten we die monden. Vandaag vergrendelen we die monden en die ja maar. Wat is er dan? Vandaag komen andere getuigen. En kun jij niet meer die ja -ma zeggen. Maar Allah, wie gaat u in godsnaam, wie gaat u in uw naam opvragen als getuige? Wie zullen dat zijn? Wie zullen op die dag tegen mij getuigen, mijn vriendinnen? Zal u die allemaal oproepen? Oh, ik ben er geweest. Als die al jou allemaal moeten gaan vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Ik, ben, ik ga eraan. Mijn vrienden. Mijn collega's. De eigenaren van bepaalde plekken, gaan die tegen mij getuigen. Mijn sms'jes, gaan die tegen mij getuigen. De plekken waar ik mij bevond, gaan die tegen mij getuigen. Ja Allah, ik ben er geweest. Maar Allah, die legt jou een slot op, op jouw mond, zodat jij die ja niet kan zeggen. Maar, wat dan? Al yawma ala wa en dan zullen de handen gaan praten. En dan zullen die handen tegen je gaan getuigen. Er zijn geen getuigen nodig. Van jouw vriendinnen en jouw familie en kennissen en anderen en naasten. En sms'jes en, en, en e-mails en noem maar op. Nee, nee, nee, nee, nee. Je handen, die zullen wij eens laten spreken. Zoals wij jouw tong lieten spreken. Zoals wij jouw mond lieten spreken. Zullen wij op die dag die handen laten spreken. Maar ja, Allah... Wat gaan die handen dan zeggen? Deze handen zullen dan tegenover u komen te staan en dan gaan zeggen... Ja Allah, ik was het. Die haar opmaakte en haar de straat op liet gaan. Ik was het die de ene zo streelde. Ik was het die de andere zo omhelsde die voor mij haram was. Ik was het die die ene sms'te of typte. Ik was het die niet kon afblijven wat van, van datgene wat niet voor haar was. Ik was het... Die dat lichaam zo mooi maakte om het te presenteren aan anderen. Ik was het, ja. ik. Met mij heeft hij dat gedaan allemaal. Tot in details. Tot in details. Zaken die jij op dit moment vergeten bent. Maar die worden niet vergeven door datgene waar jij het mee hebt gedaan. Is dat het enige? Allah? Nee. Oh ja, die voeten. Die zullen dan ook even mogen praten. Die zullen dan ook even mogen getuigen. Die zullen dan tegenover Allah en komen te vertellen. Ja, Allah, het was met mij dat zij inderdaad die plek heeft bezocht. Het was met mij dat zij zelfs dat andere, die andere stad heeft bezocht. Met mij dat zij daar over die boulevard liep met die ene die voor Haram was. Met mij zocht ze de discotheken en de feesten en de rijparties en noem maar op. Met mij was het dat zij dus bepaalde naar richtingen stuurde die wat u vervloekt had met mij. Mij was het dat die haar zover, zij heeft mij naar het ene appartementje of het ene huis of het ene feest geleid. Ja, met mij. En ook zaken die jij op dit moment vergeten bent, maar die worden niet vergeten door de Almachtige en de Alwetende. En zij, met wie je het hebt gedaan, die zullen dan op dat moment tegen je getuigen. Ya Allah. wa deze zullen dan getuigen over al datgene wat zij plachten te doen. O zuster, o zuster, dit is een bloedend hart. Dit is een bezorgd hart dat van je houdt omwille van Allah. Dat jou vraagt om in de voetsporen te treden van Allah en van de, vo uh, in de voetsporen te treden van zij naar Allah liepen en een voorbeeld voor jou daarin zijn geweest en af te stappen van die koers... die jij op dit moment in het volgen bent... voordat de dag komt... dat die handen en die voeten... tegen jou zullen gaan getuigen. Maar weet dat wanneer jij... op dit moment hier zit... of deze lezing hoort... of deze woorden hoort... en jij besluit... en jij besluit... ja, klaar, het is over. En zoals eentje zei... this is it... dat jij dan... inderdaad... ja, kort daarna was hij inderdaad weg... en het kan ook met jou gebeuren... en dan is het this is it... dat jij... Nu al besluit. This is it inderdaad. Klaar, een andere koers. Ja Allah, andere voorbeelden. Ja Allah, andere look. Ja Allah, u bent degene die, die tevredenheid ik zoek. Dan kan ik, kan ik jou vertellen dat Allah... Azzel, je verwelkomt met deze aya... Die jij moet graveren dan in jouw hart. Moet graveren in jouw hersenen. En zelfs moet graveren of calligraferen op jouw kamer. En dat... Constant, elke dag mag aanschouwen. Want hij omhels je dan met barmhachtigheid en zegt dan tegen jou, elementen behalve zij die terugkeren naar mij. Wa en geloven in mij. En daarom zijn ze dus teruggekeerd. Wa -mila en dan inderdaad, daden met daden dat we gaan laten zien, want te velen zijn het die zeggen wij geloven. Vele zeggen, die zeggen, ja, we zijn teruggekeerd. Ja, dus is ik heb voor ik ik ben ermee gestopt, ik ga een andere koers. Nee, zuster, hij zegt, waan de hemmel en dan je direct een actie gaat ondernemen en niet gaat uitstellen. Wat is er dan ja Allah? Als ik behoor tot diegene waar u voor u zegt, illa man taab waan man waan de zij, jij kan dan behoren tot degene. Die zondes, die bergen zondes, al die plekken, al die acties, al hoe groot die zondes ook zijn geweest, hoe vaak die ook zijn geweest, waar die ook zijn geweest, met wie die ook zijn geweest, hoe groot je dat boek hebt gevuld met die zondes. Wanneer jij echt oprecht bent en terug bent in hem geloofd, terugkeert en actie gaat ondernemen, dan omhelst hij jou door te zeggen... Al die zonden sterker nog, ik ben juist blij, dus jij bent nog beter als de anderen. Want al die zonden en als jij zegt dat jij er veel hebt begaan, dan is het juist goed voor jou. Hier is deze eier die we mag graveren in jouw hart en op jouw kamer en in jouw hersenen. Want deze zeggen tegen jou dat jij vanaf dat moment dan beter bent dan misschien die andere die haar leven al volledig voor bedekt was. Voor haar leven misschien weinig zonde heeft begaan, minder zonde heeft begaan dan jouw geliefde zuster. Geliefde zuster, een oprechte vraag... Want je bent ons dierbaar, worstelend tegen je begeerte en hebt het zwaar. Je was in de val gelopen, je was in de val gelopen, vol verdorven zonden, die onlosmakelijk aan het hart zijn verbonden en dit in een terugval uitmonden. Je hebt spijt en likt nu je wonden. Opeens was je hoofd gehackt, je lichaam niet bedekt... je vergat wie je uit het niets heeft gewekt... de Koran was uit je hart gelekt... gesprekken en lezingen hadden daarna op jou meer geen, meer geen effect. Je luisterde weer naar de woorden van de shaitaan... en verliet de woorden van de Rahman. Dit had een vernietigende werking op jouw iman. Maar in je ogen... in je ogen is goed te lezen... Het doet jou pijn. Je hart, die is misleid, maar Allah, maar hij wenst op de weg van Allah te zijn. Het is daarom tijd dat je het dan ook met tranen van spijt was. En we wachten en snakken naar de dag dat je ons met jouw schaamte en jouw volledige bedekking verrast. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا